...heeft twaalf maanden jeugddetentie en jeugd-TBS gekregen. De jongen bekende in september dat hij zijn ouders had omgebracht met een mes. De Deense uitvinder Peter Madsen blijft ontkennen dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall heeft gemarteld en vermoord. Wel geeft hij toe dat hij haar lichaam in stukken heeft gezaagd, zei zijn advocaat bij het begin van het proces. Wall ging vorig jaar met Madsen mee in zijn zelfgebouwde onderzeeër om een reportage over hem te maken. Ruim een week later werden in zee stoffelijke resten van haar gevonden. Meghan Markle, de verloofde van de Britse prins Harry, heeft zich laten dopen, melden Britse media. Dat gebeurde eergisteren in een privéceremonie in Londen. De Amerikaanse Meghan is daarmee toegetreden tot de Anglicaanse kerk. Voor haar huwelijk met Harry hoefde dat niet per se, ze deed het uit respect voor koningin Elizabeth, die het hoofd van de Anglicaanse kerk is.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 Na een ongeluk op de A7 van Zaandam naar Horen bij Purmerend Zuid, 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, 30 minuten vertraging. Geldt ook voor de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 5 kilometer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Houten, 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht, vertraging meer dan een uur. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven, 4 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten, vertraging ruim een kwartier. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Nieuwegein, 13 kilometer, vertraging zo'n 30 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Ja, het is niet helemaal waar. Het is gewoon Zandvoort draait door. En het is er eigenlijk Hans alleen, want Ro is ziek. Dus ik moet het alleen versieren. En het gaat best wel lukken met de muzieklijst die hij zelf samengesteld heeft. Dus dat lukt best wel. En wat krijgt u nog te horen in deze tweede uur? Om kwart over vijftig gaan we ouwe van de week. Het weer voor het komende weekend om half zes. En het biskoo-programma van uh, Circa Sandvoort om kwart voor zes. Ja, en dan zit het er alweer op. Dat zijn de laatste vaste items van dit uur. En uh, ja, waar gaan we mee beginnen? Ja, met de ik heb uitgezocht... Van Whalen, het liedje waarmee hij ons gaat vertegenwoordigen op het Songfestival. En ik vind het een prachtlied. Ik, hoop, ik geef hem heel veel kans. We zullen het horen. Say Bepaalde beroepen zoals brandweer, visserij en reddingswerk, zijn kennelijk niet heel aantrekkelijk voor vrouwen. Daarom is het misschien wel een van de meest gestelde vragen... door journalisten, hoeveel vrouwen zitten er bij de KNRM? In 1824 nog niet één. Bijna 200 jaar later staat de teller op 25 varende vrouwen. En dat op een totaal aantal vrijwilligers van 1300. Eén daarvan is de Zandvoortse Anita Vossen. In Zandvoort heet de KNRM één vrouw rondlopen... Annette Vossen is een opleiding voor opstapper. Een functie aan boord van de reddingboot Annie Paulussen. Mijn eerste kennismaking met de KNRM was door een open dag. En nieuwsgierig geworden heb ik eerst een aantal oefendagen en avonden meegelopen. Daar heb ik gezien wat er allemaal bij kon kijken om een station, een boot, een truck en een team draaien te houden. houden. Voor de meesten die vaak al jaren rondlopen, is een routine. Maar je moet echt heel veel zaken verstand hebben. Enthousiast geworden heb ik me aangemeld en ben ik nu aankomend opstapper. Ik vind het leuk om heel veel nieuwe dingen te leren en ook om in een team te werken. Get in. Zie Dit was Blondie met Rapture. Zo gaat hij nog wel even vijf minuten door, dus ik vind dit eigenlijk wel een beetje genoeg. En wat het nu is, we hebben weer tijd. Het is weer tijd voor de gouden ouwe van de week. En wat heb ik uitgezocht? Ook uit 1985, net zoals nummer één hit. En dat gaat over USA for Africa. Unit Support of Artists of Africa. Was een eenmalige muzikale samenwerking tussen bekende Amerikaanse popmuzikanten om geld in te zamelen tegen de honger in Afrika. Het nummer We Are The World stond in 1985 wekenlang op de eerste plaats over de hele wereld. In de Nationale hitparade stond er negen weken op nummer 1 in de BRT top 30 6 weken. In totaal bracht het ongeveer 90 miljoen dollar op. In 2010 werd het nummer opnieuw in het Engels en in het Spaans uitgebracht voor de aardbeving op Haiti. Onder andere Justin Bieber en Janet Jackson zongen deze keer mee. Van Michael Jackson werd de opnames in 1985 gebruikt. De Spaanse versie van het nummer heet Zamos el Mundo, maar ik heb uitgekocht uitgezocht USA for Africa. We are the world. burgemeester Meijer en wethouder Kuiper die gaan aan de slag. Ook voor het goede doel, voor Nederland. En tientallen Zandvoortse vrijwilligers steken vrijdag 9 maart... en zaterdag 10 maart de handen uit de mouwen... bij een project voor Nederland NL Doet in Zandvoort. Ook burgemeester Niek Meijer en, ger en wethouder Gerard Kuipers... gaan aan het vrijwilligerswerk voor NL Doet. Op 9 maart vanaf 10 uur strook wethouder Gerard Kuipers de mouwen op... bij dieren tehuis Kennemeland aan de Keesomstraat. Samen met andere vrijwilligers gaat hij snoeien, onkruidwieden en gras maaien... om ervoor te zorgen dat het groen bij het dierentehuis weer mooi bij ligt. De dag erop gaat burgemeester Niek Meijer aan de slag... bij scoutingstella Maris Sint-Wilde-Brodders. Met bijna twintig vrijwilligers pakt hij op 10 maart met kwast, hamer... en andere gereedschap het achterstallige onderhoud aan. Het doel is dat het einde van de dag het terrein en de clubhuizen... weer in topconditie zijn... Burgemeester Niek Meijer zegt, je inzetten voor je omgeving... door samen met anderen een concrete klus op te pakken bij een organisatie of een project. Dat is mooi en dankbaar werk. Ik vind het een geweldige initiatief en als even kan, dan doe ik elk jaar mee met NL Doet. Er zijn nog vrijwilligers nodig voor 9 en 10 maart. Kijk op www.nldoet.nl en zoek een mooie klus. Son, you gotta work late Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime dude. Oh, well, my mom and papa told me Son, you gotta make some money If you wanna use a car to go we're riding next Sunday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 Son, but too Op 11 maart om, uh, ook in 2018 is de AutoMax Street Power weer terug op de kalender. AutoMax Street Power kent een gevarieerd programma... waarbij fans van snelheid en tuning op hun wenken worden bediend. Naast de aanwezigheid van verschillende merkclubs... wordt ook op de baan vel gestreden tijdens de Toyo Tires Time Attack... en de Street Legal Drag Race Shootout. De website is www.automax.nl en de locatie is circuit Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En de website, zoals ik al zei, is circuitzandvoort.nl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 het gebied van wolken en regen trok in de loop van de ochtend en middag van west naar oost over het land. Vanmiddag klaarde het in het zuidwesten op en brak de zon soms door. In het noorden bleven buien ook in de avond mogelijk. Het werd 7 tot 9 graden en daarbij trok de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Morgen staat er minder wind. Het is eerst droog met geregeld zonneschijn. In het zuiden betrekt het later en gaat het regenen. De maxima lopen uiteen van 7 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden. bestuurswisseling Raad van Toezicht van Stichting Pluspunt Zandvoort. Na 15 jaar heeft Mike Koper afscheid genomen van de Raad van Toezicht... van de Stichting Pluspunt in Zandvoort. In 2003 begon zij als bestuurslid bij de toenmalige stichting... Ontwikkelactiviteitencentrum activiteitencentrum Zandvoort... en na drie jaar ging zij zijn stichting over in de huidige Pluspunt... waarbij Mike Koper lid werd van de Raad van Toezicht. Vanaf 2010 heeft Mike Koper op voortreffelijke wijze de Raad zeven jaar geleid... Zij was een betrokken voorzitter en mede door haar inzet is Pluspunt naar een hoger niveau gebracht. Samen met de raad heeft zij onder andere de directie terzijde gestaan tijdens een zeer moeilijke periode van bezuinigingsrondes. Pluspunt is nu in iets rustiger vaarwater beland, zodat zij het voorzitterschap met een goed gevoel kan overdragen aan haar opvolger Peter Berkhout. Hierdoor is verkoper tijd vrijgekomen voor haar volgende uitdaging: het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Old and Wise, en dat willen we eigenlijk allemaal zijn van de Alan Pearson Project. De Eetclub. Elke dinsdag en donderdag van 12 tot half 2 kunt u bij de Eetclub de warme maaltijd gebruiken. Naast lekker eten staat de gezelligheid centraal. De kosten van het driegangenmenu bedragen 8 euro per maaltijd. U kunt kiezen uit A- of B-menu. C-menu is een vegetarische menu. Voor informatie en reserveringen kunt u bellen met pluspunt telefoonnummer 023 5740 330. En de tijd is dinsdag en donderdag van 12 tot half 2. En de locatie is pluspunt Flemingstraat Vlem, 55. We've We nog even bij Pluspunt. Als u, het is ook weer tijd voor belastingaangifte. En als u daar hulp bij nodig hebt, dan is het volgende. De ervaren belastingvrijwilligers van Pluspunt... zijn ook dit jaar weer beschikbaar voor u te helpen bij uw belastingaangifte. De belastingaangifte worden gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen. Als u in 2017 met geholpen bij uw aangifte door Pluspunt... wordt u automatisch benaderd door de belastingvrijwilliger... voor een afspraak en hoeft u ons niet meer te bellen. Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Plusdienst van Pluspunt. Wij vragen voor de hulp bij de belastingaangifte wel 10 euro per belastingjaar. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 bij Plusdienst van Pluspunt. Vlemingstraat 55. Een eventuele telefoonnummer is 023 5717 373.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 Soms ook in het westen willen zijn. Omdat er brood ligt soms bij de gedeknisch Soms op het Alexanderplein. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en hier hebben we dan weer bioscoopprogramma tot 14 maart. En dat is een bioscoopprogramma van Sirke Zandvoort. Early Man in het Nederlands. Woensdag, zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Ted in het Geheim van Koning Midas in het Nederlands. Woensdag, zaterdag, zondag en woensdag om half vier. Fifty, Fifty Shades of Freed. Vrijdag en zaterdag om zeven uur. Filmclub Club Simon van Kolm uh, is al geweest. Oscar-winnaar The Three Billboards Outside Ebbing in Missouri... Donderdag, zondag, maandag en dinsdag, vrijdag en zaterdag. En de donderdag, zondag en maandag en dinsdag om acht uur. En vrijdag en zaterdag om half tien. En dat wordt verwacht het Darkest Hour om 15 maart. En Pieter Konijn om 23 maart. En The Shape of Water. En de kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. Kijk voor meer informatie op de website. De locatie is Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummertje 5... Telefoon 023 5718686. I'm PopTum heeft maandagavond tijdens een goed bezochte informatieavond niet één tip, maar de hele sluier opgelicht. Dit seizoen krijgt Zandvoort vier pop-up-evenementen waar iedereen een deel kan nemen, zowel aan de organisatorische kant als aan de deelnemende kant. Gevraagd wordt aan de ondernemers, organisaties en particulieren om zich beschikbaar te stellen voor organiseren, voor de organiseren en participeren. Evenementen horen het nou eenmaal echt bij Zandvoort. Het zit ons in de DNA. De pop-up-evenementen moeten een extra impuls geven... aan de Zandvoorters en haar ondernemers... en een flinke link maken naar bijvoorbeeld Circuit vis versa We moeten ons dan flexibel opstellen, maar dan hoort dat tijdelijk. Het is een grote kans voor onze lokale ondernemers... en voor het stimuleren van inwoners, zei Lana Lemmens... directeur van Zandvoort Marketing. Vorig jaar werd er een voorzichtige poging gewaagd... om tot een aansprekende pop-up-evenement te komen... Dat gebeurde rondom het British Race Festival op circuit Zandvoort. Het werd een meer dan geslaagd weekend voor de Zandvoort. Ook nu weer is het British Race Festival aanleiding voor de pop-up evenement... om het opnieuw te initiëren bij de Zandvoorters. Alleen krijgt het er nu een drietal broertjes en zusjes bij. Wee. Die kennen ze niet, hè? Bridge over Trouble water van Simon Carfunkel. Ja, en we zijn alweer toe het laatste, aan het laatste plaatje voor vandaag. En dan heb ik een oudje uitgezocht. Van het Kingston Trio. Tom Dooley. Throughout history, there have been many songs written about the eternal triangle. The next one tells a story of a Mr. Grayson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 Hang down your head tongue, duly, poor boy you're bound to die this time tomorrow. Reckon where I'll be hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Hang down your head tongue, duly. Hang down your head and cry, oh boy oh Well, hang down your head, Tom Do Lee Oh boy, to die Oh well now, boy, hang down your head, Tom Do Lee Hang down your head and cry, oh boy oh Well, hang down your head, Tom Do Lee Oh boy, you're bound to die Fijn tomorrow reckon where I'll be down in some lonesome valley, hanging from a wide oak tree. Hang down your head in the Ja, het zit er weer op voor deze donderdag. Ja. Ik heb, ik heb twee uurtjes echt lekker gedaan. Alleen, maar wel veel werk. Maar wel, je bent lekker bezig. Morgen ben ik er weer. En dan wel om vijf uur tot zeven uur. Of tot zeventien uur. Nee, neem me niet kwalijk. Van vijf tot zeven ben ik er weer. En ik hoop dat we dan weer compleet zijn. Ik wens u een hele fijne avond. En ik hoop dat u net zo genoten hebt als ik. Graag tot morgen.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 Van de 2200 melkveebedrijven die waren geblokkeerd vanwege mogelijke fraude, zijn er 1800 weer vrijgegeven. Ze hebben de fouten in hun administratie hersteld en mogen daarom weer dieren...